Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Twente is misschien wel een echte lockdown nodig. Dat zegt de veiligheidsregio daar... Het gaat namelijk niet goed met de coronabesmettingen. 1 op de 5 mensen die getest wordt is besmet, zijn nu de cijfers. En twee maanden geleden was dat nog geen procent, 0,7. Nu is het ruim 20 procent van de testen die positief zijn. En dus moet er wat gebeuren? Als we met elkaar willen voorkomen dat de ziekenhuizen vollopen... dat we verpleeghuizen moeten sluiten... dat we onze familie niet meer zouden kunnen bezoeken of zien... dan moeten we echt nu met elkaar onder ogen zien dat we ook stappen moeten gaan zetten. Hij noemt onder meer het sluiten van alle scholen als mogelijke maatregel... Een juwelier in Amsterdam heeft een duur nachtje achter de rug. Dieven hebben bij zijn zaak een ruit ingeslagen en zijn er daarna vandoor gegaan met tientallen dure horloges. De juwelier heeft een lijst gepost van alle gestolen klokkies. Er zaten onder meer zes cartiers en 34 Rolexen bij. In Peel en Maas in Limburg zijn vijf agenten ontslagen vanwege wangedrag. Ze deden meerdere dingen die niet door de beugel kunnen, van pesten tot intimideren. Zes andere agenten krijgen een lagere functie, worden overgeplaatst of moeten salaris inleveren. En zussen Floor en Christine, 21 en 12 jaar oud, brengen in deze coronatijd maaltijden naar kwetsbare mensen in Maastricht. Ze koken die zelf in een keukentje in de tuin. Op maandag iets van stampot, op woensdag doen we soep en op vrijdag doen we is van pasta of rijst of zo. Hallo, hallo, hallo. hallo. Als ik blijf. Ja. Zijn... Ik vind het prachtig. Een heel mooi werk wat ze doen. En dat op deze jonge leeftijd. Fantastisch. De oudste zus werkt normaal in de horeca, maar heeft nu meer tijd om wat te doen voor kwetsbare mensen. En ze zoeken nog sponsors.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 Ghost Echo, de band, komen ook uit uh, Noord-Holland. Ik geloof uh, dat ze deze buiten gebracht in september. Dat is ook alweer een uh, maand uh, geleden. En ook bijna uh, niet uh, gedraaid. Maar goed, dat zullen we dan ook maar uh, bij deze goed maken. Welkom bij deze officiële gedeelte van Alternative FM. Fem. We waren al bezig uh, een uurtje, maar dat had uh, te maken met mijn enthousiaste samenstelling van het uh, speellijstje. Ik geloof tussen de 30 en de 32 stuks. Ja, dan heb ik nog een extra uur nodig... om al die uh, wensen en uh, dingen nog een beetje te vervullen De beloftes nakomen bij deze dan. Uh, voor het geval dat je dat uh, gemist hebt... we kunnen dat nog wel even nasturen tussen dat uh, programma. Dan heb ik uh, eindelijk eens een keer een uh, drie uur uh, programma. Gaat, gaat, geeft niet, uh, helemaal niks aan de hand. Um, Noord-Hollands materiaal, dat uh, is uh, de hoofdmoot uh, van uh, dit uh, bedrijf van Alternative FM. En daar heb je er dus net al één van gehoord. In dit uur ook uh, aandacht voor NH Pop. Ga straks om half negen, rond half negen praten met Frank Bond. Dit is Sterre Weldering, ook uit Noord-Holland, Alkmaar.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 Not it. Cool. bands die uh, bij NHP op sleeptouw is genomen. Namelijk Guy, met de Real Fashion. Ik, uh, bij de eerste keer dat ik dit uh, draaide, toen zei Demi: nee, ik moet dit uh, uitspreken als Guy. Uh, want het was uh, de eerste keer dat wij uh, dat deden met de 3 voor 12 noord holland Vloedgolf. Dus zat dit nummer tussen. En ik... Helemaal op zijn Engels. Guy. Nou, dat was dus niet helemaal oké. Okay. Maar goed, uh, je moet het op zijn Frans uitspreken. Uh, en dan is het ook twee keer Y aan het eind. Goed, ze hebben een EP uitgebracht. Uh, dat, uh, de EP heet Timmy. En daar staat dit nummer dus ook op. Never leave you, hoorde je daarvoor. En dat was van uh, Sterren Weldering. Nederlandstalige muziek. En landelijk ook. Want uh, Wies is een band die omarmd wordt bij 3FM. Nummer heet. Maar ik doe voor, toch. Stop. De stoep, ik voel me sterker dan ooit in het licht uit het zuiden. Niemand waalt door mijn hoofd, ik ben alleen met mezelf. En hoe ver ben ik gekomen? Mijn uren denken, schrijfwerk, zijpelt, zo weer door de goot. wel eens in het hoofd van Ridder Maakman willen kijken. Want, nou ja, dan hebben we ook... naar gevraagd in augustus. Toen hij bij ons in de uitzending zat... de 3 voor 12 Noord-Holland En eigenlijk... komt dit ook een beetje uit... Nou, ze hebben eigenlijk min of meer een twee-sporen-beleid gevoerd. Zelf hebben ze ook... contact opgenomen met onze mailbox. En tegelijkertijd deden ze dat ook... met een van de, de presentatoren... van 3 voor 12 Noord-Holland Namelijk Miranda Huibers. Bovendien... De groep en Huibers komen namelijk uit dezelfde plaats, namelijk Horen. Dus uh, dan weet je ook hoe uh, die lijn uh, loopt. Uh, het album We All Differ is uh, afgelopen vrijdag uh, verschenen. En daar staat dit uh, nummer Full of You ook op. Daarvoor hoorde je Wies met uh, Maar Ik Doe Het Toch. Dan uh, gaan we zo dadelijk uh, praten met uh, Frank Bond. En we hebben in ieder geval twee bands die uh, bij... De NH-pop op sleeptouw zijn genomen. Dat is deze Jacob, die Edward. En die hadden we dus al een keertje hier bij ons in de studio. Vlak voordat we getroffen werden door de lockdown. De intelligente lockdown, nog wel te verstaan. En toen uh, speelde. Jack bij ons: Romance. Fleur. And bluebirds should fly low of so spring. So the ship without a sail could sail the sea again. That you have grown So old and bitter You've grown tired Of this sea Of all recurring things All the young birds Flying in and flying out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 the you are in the past Life is just a wheel That keeps on turning Until it finds. Montecus is het zeker in ieder geval. Deze Jacob D. Edward met uh, Romance... kan me nog uh, in ieder geval ergens uh, in het, uh, nou ja, in het uh, begin van het jaar nog herinneren... dat we voordat die intelligente lockdown dat die hier geweest is... toen moesten we al met de ellebogen tegen elkaar. Want handen schudden was toen al uh, een uh, vervelend geintje. Want... Maar goed, hij is uh, geweest en hij maakt er onderdeel uit van de op sessies. Net als Guy, uh, net als uh, deze dus. En straks de minor citizen en de bedenker van uh, dit alles. Nou, Hij is niet de enige die dit uh, bedacht heeft. Is Frank Bond. Uh, goedenavond Frank. Uh, ja, graag Ja, Want jij bent niet de enige die dit, uh, die dit in touw gezet hebt, toch? Nee, zeker niet. Nou, ik, ik ben ingekomen als projectleider in dit project. Ja. En ik heb wel uh, dit project ook uh, vormgegeven aan de hand van het projectplan dat al bestond. Uh -huh. Maar daarvoor is wel, uh, de, er is wel de credits gaan onder andere naar uh, Vincent. Uh -huh. Van uh, de programmeur van, uh, van de Flux en aan dan. Yeah. En, uh, ja. En ook nog heel wat anderen, maar, uh, maar dat is wel een van de mensen die, die destijds de, de architect was achter dit, dit plan zo maakt. Yeah. En uh, ja, ik heb het uit mogen rollen inderdaad en op heel veel verschillende manieren ook al hier en daar aan uh, kunnen passen. Maar, uh, ja, het is een, uh, wel een succesvol project uh, gebleken uiteindelijk. Ja, wat ben jij eigenlijk onderweg uh, tegengekomen? Uh, nou ja, sowieso in eerste instantie uh, kwamen we vooral uh, ja, heel veel enthousiaste acts tegen. Heel veel aanmeldingen en ook heel veel uh, ja, uh, verzoeken eigenlijk om specifieke vormen van, uh, van ondersteuning. Hè, dus coaching uh, op verschillende vlakken. En die hebben we dus ook aangeboden aan de twee categorie acten die uiteindelijk geselecteerd werden door... Uh, zowel uh, de Stuurman en de Pop en de verschillende podia van de Holland. Die hm. allemaal natuurlijk uh, meewerken aan dit project. Uh, en die coaching bestond uit ja, uh, van, van uh, PR tot aan uh, conceptueel denken, tot aan uh, hoe verbeter je je live performance of je soundcheck. Uh, heel breed eigenlijk. En uh, in eerste instantie werd dat gedaan uh, fysiek, dus lekker één op één uh, met coaches uh, aan de slag. Hm. En uh, ja, dat was vooral heel erg heel, heel, heel fijn en ook wel geslaagd. En, ja, toen kwam corona natuurlijk en uh, toen hebben we nog een deel online uh, moeten doen daardoor. Mm -hmm. uh, ja, het online was, uh, bleek gelukkig heel geslaagd, omdat het gelukkig echt iets is dat toch heel goed uh, op maat kan online. Dus, dat hebben we dus uh, dat, ja, ik heb dus ook een heel deel online uh, op maat samengesteld. Mm -hmm. En uh, gelukkig hebben we afgelopen zondag dus een afsluiting kunnen doen ja. in de Victoria Alkmaar. En uh, de voorafgaand aan die uh, afsluiting waren er nog uh, masterclass shows zoals het heette. Mm -hmm bij de masters van de act, en dat zijn artiesten met heel veel ervaring, die die act uh, van de hoofdselectie, uh, dus Guy minus Citizen, uh, Van der Polder, Jacob D. Edwards, uh, Moondays en 3AM hebben ondersteund. Mm -hmm. En um, uh, bij die shows die, die, die opmaat waren, bij die eindshow van afgelopen zondag, werden die echt nog een uh, ja, soort van, uh, van advies en feedback voorzien door die master act. En, uh, dus dat wordt ook nog live, gelukkig. En ja, toen kwam natuurlijk weer een nieuwe maatregel. En dat werd wel flink wat lastiger. Dus dat, dat heeft wel wat kopzorg gezorgd. Maar gelukkig afgelopen zondag de afsluiting van dit traject. Oké, okay, dus... Waar het bar, bar dicht was, was het wel uh, wat slaag. Ja. Um, uh, je vertelde niet iets over die coachingstraject. Uh, Tenminste, een coaching. Uh, dat dat ook uh, misschien uh, wel nodig was. Was dat ook echt nodig bij, bij sommigen? Hè? En was dat, hebben ze er ook zelf om gevraagd? Nou, uh, uh, de, de coaching was gewoon eigenlijk sowieso een standaard onderdeel van het project. Ja. Uh, bij Guy, bijvoorbeeld, moet ik zeggen, dat is een act die heel ver is. Uh -huh. Heel veel ervaring al op zak en heel veel al weet en doet. Uh, maar dat neemt niet te zeggen dat ze toch ook wel uh, blij werden van verschillende onderdelen. Dus ik moet zeggen van, van, dat was dan een act keer van ik zeg, oké, okay, die had misschien iets minder nodig. Uh -huh. Maar omdat het zo erg op maat is, weet je, heeft iedereen er wat aan. Dus uh, het is nooit zo dat, uh, kijk, de masters en de coaches hebben altijd op maat gecoacht. Dus. Voor elke act is dat anders en voor elke act zijn die acties ook anders. Dus dat werkt wel ja. heel erg goed. En, ja. uh, uh, er zijn eigenlijk geen acts geweest die hebben gezegd: van nou, dit is het allemaal al. Er ja. dus, dus is er altijd iets, iets uh, geweest uh, in het verhaal: van hé, hey, dat wisten we nog niet. Uh, er uh, kan van alles zijn eigenlijk. Ja, inderdaad. Kijk, en, en wat vooral heel belangrijk is van ervaring natuurlijk. En dat, mm. dat is een groot deel van, van, de, van de lessen die over worden gedragen: zijn ervaringen. Dus ook van doe dit vooral niet. Of mm. let hier vooral op. Of, of soms heel simpel. Hè, van, denk gewoon niet zo moeilijk. En uh, maak gewoon muziek en laat horen dat je, dat je kunt wat je doet en, uh, en beetje jezelf. Dus dat zijn vaak open deuren, maar ja, als er heel ervaren mensen die vertellen, die, nou ja, dan is dat toch wel heel anders. Ja. Een van die masters, want je, je had het er net over, is Jorik van Noorden. Ja. Ja. Uh, wat, wat, wat, wat heeft hij bijvoorbeeld aan extra's met, met de mensen meegenomen? Of tenminste, wat hebben ze van hem meegenomen? Ja, nou kijk, uh, zo'n master is natuurlijk al te zegen. En Jorik van Noorn is ook absoluut zo'n jongen die dat, die dat ontzettend goed kan. Met veel enthousiasme maar ook gewoon met heel veel uh, ja, weet je, gerichte, uh, uh, goede, waardevolle feedback. Weet je, echt zo'n iemand die daar ook met passie voor gaat. En ook uh, gewoon uh, veel aanwezigheid toont. Dat is gewoon super. En, ja. Uh, Dit is dus inderdaad Jacob Duet werd ondersteund. En uh, ja, dat gaat inderdaad van, van nadenken over je compositie tot aan ook uh, hoe, hoe ga je uiteindelijk verder, weet je. En hoe ga je kijken naar als je iets uitgeeft of hoe je dat dan vervolgens gaat framen of... Het uh, is dus best wel breed, maar, uh, maar ja, allemaal wel, wel heel waardevol. Ja, uh, heb jij samen met Vincent dan ook echt zitten kijken uh, van wie en wat voor bands muzikanten uh, willen wij in dat uh, traject hebben? Uh, nou, Vincent in... was dus inderdaad de, de architect, als het ware, maar die was uiteindelijk niet, niet meer betrokken op die manier in het bestuur. Dus die, hmm. die, die was wel vanuit zijn zaal Flux uh, nog betrokken. Ja. Uh, maar inderdaad, wij hebben met de, de, de werkgroep en dat is dus ook uh, Nadie. Uh, onder andere en... Uh, ja, die in Bindels, hè? Ja, precies, ja. ja. Dan die Bindels en uh, uh, Rob Kuithuis. Ja. En, uh, en ikzelf dan, en inderdaad, dus dan die verschillende podia, hebben we dat overlegd. Dus kijk, dat is een dat was een uh, voor het eerste traject, want dit was de eerste keer dat NL Pop weer uh, startte eigenlijk in lange tijd. Ja. Uh, wilden we wilden eigenlijk het ook zo doen dat we die podia erbij uh, betrokken. En dat hebben we dus gedaan. Dus ja. we hebben eigenlijk het grootste deel van die selectie voor een rekening genomen. En wij hebben aan het einde de keuzes gemaakt om het en provincie breed te maken, want... Laten we niet vergeten, we hebben een provincie uh, met superveel talent. komt echt niet alleen uit Haarlem of uit Alkmaar. Dus ja, dat een... wou ik net zeggen. Dus. <laughs> ja, je, ja, Amsterdam natuurlijk. Die, Amsterdam is natuurlijk uitgesloten van dit project, omdat, omdat ja, die hebben dat is niet omdat het niet uh, uh, daar geen talent zit, maar het is gewoon omdat er al genoeg gebeurt. gebeurt. Ja, ja. er is veel meer behoefte ook aan uh, ondersteuning van buitenaf. Uh, juist voor die plekken die, die dat minder, uh, minder zien. Ja, uh, nou ben ik, ben ik razend nieuwsgierig. Van, van waar komen ze vandaan? Ja, Alkmaar, Horen en heel, heb ik al een, een lijstje. Uh, denk ook uit de, aan de Zaan, denk ik. Daar zitten ook ja. nog wel wat, ja. wat, wat, wat muzikanten. Ja, T.E.M. Ja, bijvoorbeeld, ook eens uit de omgeving van Zaandam. En we hebben echt gehad uit uh, Hoofddorp. Ja. Uh, nou, Dam, uh, Jacob Theater bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus de, ja, dat is heel breed en uh, wat er wel nog, mochten die luisteren of mochten die terugluisteren, wat dan ook, Ja, we erg nog naar op zoek gaan, ook voor het vervolgtraject. Uh, maar dat zijn toch wel de, de, de mensen en ex acts uit de, de kop van Roland. Want daar, ja, daar komen we gewoon niet, Er zijn ja. uh, geen podia en ja. uh, uh, Tobias Juveneers uh, van uh, Victoria Alkmaar, die bood mij ook al aan, uh, de programmeur daar, om daar ook eens naar te kijken, binnenkort. Ja. En dat willen we ook doen, want we willen graag daar ook de, de, de acts uh, werven en, uh, en krijgen, weet je. Dus dat, uh, uh, ja, dat je, vooral voor een willen we breed weer gaan bergen nou, en breed kijken of we mensen gaan aantrekken. Daar zijn wij dus ook super geïnteresseerd in, want uh, ik bedoel, uh, het, het houdt uh, eigenlijk dan een beetje om uh, ja, Haarlem en, uh, en dat is eigenlijk een dorp op zich. Uh, Amsterdam, dat zei je al. Ja, en, en eigenlijk uh, dan buiten, daar ben ik ook super geïnteresseerd in. Dus in dat opzicht uh, kan ik alleen maar een hand geven. Uh, we, zijn, we zijn daar ook uh, net zo goed als jullie geïnteresseerd in wat zich daar buiten allemaal uh, die uh, grote steden afspeelt. Ja, dat is ook goed punt. Ja, wanneer uh, gaat het volgende op sleeptouw verhaal uh, beginnen? Als sleeptouw uh, als als we... We, was een uh, was een line traject. Ja. En, uh, we gaan nu eerst de richting einde van het jaar nog wat kleinere dingen doen. Dus gewoon wat kleinere uh, subprojecten. Ja. Uh, we gaan een uh, demo drop doen, dus dat we een soort van demo panel uh, opzetten. Daar ben ik nu mee bezig al. We gaan uh, ja, wat kleine online workshops doen. En uh, daarna gaan we uh, weer richting een groter project. En uh, ja, daar ga ik nog niet zo over zeggen dat het komt als het komt. We zijn ook bezig om dat goed en mooi vorm te geven. Mm -hmm. dus, uh, dus ja, dat komt wanneer het komt. Juist. Uh, en dat zal ik wel vertellen, maar voor nu is inderdaad dus die demo drop de eerste, uh, waar we uh, waar we dan mee, uh, mee aan de slag gaan. En waar dus ook echt zich uh, vrij snel over kunnen aanmelden. Maar dat gaan we maandelijks uh, waarschijnlijk terug uitkeren. Elke maand komt er dan een demo op Like bij. Een goed plan en daar willen we zeer zeker op meeliften, want ook wij zijn een doorgeefluik. Dus wat dat gaat, uh, zijn we super geïnteresseerd uh, waarmee jullie naar buiten komen in dat opzicht. Ja, ja absoluut, want dat is ook fijn dat jullie ook je, als een soort van ja, doorgeefluik en inspire in die zin kunnen ondersteunen. Dus dat vind ik super. Ja. Ja, dat is het. Ik talent doorspelen aan jullie. Ja, dat is de bedoeling. Nou ja, dat lijkt mij ook uh, niet meer dan logisch, uh, denk ik, als uh, uithangbord uh, van, uh, ja, van muzikaal, uh, de muzikale onderstroom uit Nederland. in dit geval uit Noord-Holland, in, ja. in dat opzicht. Uh, maar, Citizen, wat uh, kan jij over, dat, uh, over deze band uh, vertellen? Ja, ik weet er wel iets van. Dus... Ja, nou ja, dus, uh, ze, hebben natuurlijk al uh, ook uh, een boel uh, aangekregen in het Haarlemse En uh, hm? uh, ook, ook ja, echt veel, veel shows al wel gespeeld uh, en echt wel naam gemaakt ook al. Uh, weten heel goed wat ze willen. We hebben echt wel een goede visie, denk ik. Een van de ex die ik sprak, uh, dat ik gelijk dacht: ja, ze weten precies wat ze willen en hoe ze daar gaan komen. En zijn realistisch. Eh. Uh, ja, en ze maken heel vette muziek. Dus het is een wel een beetje een modern, uh, modern rock trio. Uh, met, met heel brede invloeden van de, de postpunk tot aan uh, ja, wat, wat uh, herkenbare dingen. Echt een uh, wel een band die uh, ja, waanzinnig interessante zaak om te volgen. Lijkt me een goed plan. Gaan we ze ook even draaien. Dit is het laatste werk uh, wat ze hebben achtergelaten. Bell and Sand van Minor Citizen. Dit was even weer de tweede single die ze uit heeft gebracht. De Relapse van Wendy Moore komt uit dit dorp, mensen. Dus uh, Zandvoort uh, maakt ook uh, muziek. En uh, dat doet uh, Wendy Moore zeker. Uh, vorig jaar uh, had ze al uh, eigenlijk uh, de eerste single uitgebracht. Zo over Fake Friends, uh, gevolgd door dit. En niet zo lang geleden, ik denk een maand of drie uh, geleden... kwam ze ook uh, met Elixir uit... Uh, en dat uh, bracht het totaal op drie. Uh, bovendien, ik uh, moet er ook even eigenlijk een oproep uh, doen. Want ze uh, is eigenlijk min of meer ook uh, geïnteresseerd. Niet alleen zij, uh, maar ook uh, medemuzikanten. Om uh, te kijken of, je, of ruimte beschikbaar is waar ze online optredens uh, kunnen doen. En dat uh, is wel nodig. Want we zitten tegenwoordig weer in een situatie zoals we in maart en april hebben meegemaakt. Uh, dit keer is het iets minder erg, maar het wordt uh, nog wel erger... als het uh, zo uh, doorgaat uh, met uh, alles wat ik uh, gehoord heb op het nieuws. Dus uh, ik weet niet wat, uh, wat dat is. Die buikgriep uh, dit jaar, mensen, dat, uh, dat is uh, drie keer niks. Of uh, het zeeword, hoe je het maar noemen wilt. Uh, we gaan weer gewoon eens even Dat uh, even tussendoor knallen. Alkmaar, ze ben Charmless A. Stormy weather. Nou, dat was het gisteren wel een beetje. Met hoge temperaturen voor oktober. Akoestische hunkballknuppels spelen deze band. Charles High. En het nummer dat heet Stormy Weather. We zijn uh, toegekomen aan een van de, de singles die onlangs is uitgebracht: Kelsey Cookson. En Sabotage Indie uit Noord-Holland. Never, yes, but I hate when you go and say you're not the one to save me now. It has to come me somehow. Zeker, ze gaan nog, uh, nog een uh, anderhalve meter sessie doen. 13 november, de EP, uh, zowel van Low Eric Sound System, wordt dan gepresenteerd. als die van Lassette in het uh, patronaat halen. Dus uh, wat dat gaat, uh, helemaal goed. Je hoeft er niet voor je deur uit, je kan het gewoon vanuit je luisteren, hoe kun je het allemaal bekijken? Um, daarvoor hoor je Kelsey, Cookson en Sabotage. Tot aan het nieuws van 9 uur. Ook weer muziek uit Noord-Holland, kan het ook anders. Horn is de plaats waar dit gemaakt wordt en de band heet West Tone en het nummer heet Better.